Uur. Freddy Fantijn met het nos journaal In Nepal is opnieuw een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. De beving veroorzaakte paniek in de hoofdstad Kathmandu. De trillingen waren tot in de hoofdstad van India te voelen. Over slachtoffers of schade van deze nieuwe beving is niets bekend. De verwoeste beving van 25 april had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het dodental daarvan staat op ruim 8000 en er zijn 18.000 gewonden. Volgens een advocaat is de man die eind januari met een namaakwapen het NOS-gebouw binnendrong niet verward. Op beelden van die avond maakt Tarek zit wel die indruk. De advocaat zegt dat hij vanaf het begin op een heldere manier met Zet heeft kunnen spreken over wat hij heeft gedaan. En de advocaat benadrukt dat hij geen gedragsdeskundige is, maar dat hij spreekt uit ervaring. Zet moet vandaag voor de rechter verschijnen. In Bangladesh is voor de derde keer deze maand een blogger vermoord die kritiek had op de islam. Eind februari werd een Amerikaans Bengalezen blogger in de hoofdstad Dhaka vermoord. En in maart werd ook een blogger in Bangladesh op straat doodgestoken. Ook omdat hij kritiek op de islam had. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gaat in de Russische stad, is in de Russische stad Sochi aangekomen. Hij gaat daar overleg voeren met zijn ambtgenoot Lavrov en president Poetin. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn de crisis in Oekraïne en Syrië. Volgens de Europese Inspectiediensten de wegverkeer is er de afgelopen jaren zoveel bezuinigd op de controle op het wacht dat de veiligheid in het geding is. De Nederlandse inspectie zegt in het AD dat het aantal inspecteurs met drie kwart is verminderd. Daardoor kunnen transporteurs volop zoemelen met de rij- en rusttijden en ongestraft hun wagens slecht onderhouden. Vooral transportbedrijven uit Midden- en Oost-Europa gaan vaak in de fout. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk een bui, in het zuiden droog... in het westen vanmiddag wat vaker zon... maar in het noorden blijft er kans op een bui. Het wordt van 15 tot 21 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor Muiden 5, richting Amsterdam op de A1... tussen Hustro en Hoevelaken 4 kilometer. A9 ook bij Amstelveen, bij Bottenverdorp 3...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 It's on I'm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 And stars out of the sky. I'm yeah. yeah. Flickin' intro vinyl. feeding feed a rush. I dig for that one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 And too afraid to live